ke vrijdag 24 uur in de mix. Ja. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam. Mix Marathon. Thomas van Empelen. Slam. Applausje voor jezelf. Je hebt de baan staan, de lekkerste radiozender om het weekend mee in te gaan. Dit is Slam, de Mix Marathon. En helemaal applausje voor jezelf als je nog brak bent van het kerstdiner van gisteren. Veel kerstfeestjes Ze zijn er geweest met uh, bedriven. Organisations die dat met elkaar hebben gedaan. In de app ook veel mensen die brak zijn, maar wel wakker worden met de Slim. Ik marathon lekker bezig. Ah, Dit is een man, hij is vaker te, te gast geweest bij Slim. We houden van hem. Hij heeft ook vaker gestaan op Tomorrowland. En uh, brengt platen uit. Vaak onder Defected. En dat zegt wel iets, want die mensen houden van kwaliteit. Hij heeft een uh, signature sound. Je kan zijn plaat herkennen aan een, uh, een beetje een uh, hoog klokgeluidje. Wat hij er altijd in stopt. Zodat je altijd weet dat het is zijn sound Hier is. De single van hem. Fabric Dawn. Velvet and Ice. Hoor je nu in de Slam Mix Marathon. in de mix bij Slam. Dit is de pre-party van het weekend. Dus even luisteren. Ricardo stuurt een audiobericht deze kant op. Thomas, goeiemorgen jongen. Je dus echt lekker wakker worden met Fervic Lekker chill man, in de auto. Heerlijk. Wat goed hij ja. Ricardo, het klinkt een beetje alsof je door de audiokwaliteit onder water zit. Blablabla, met de bitterheid, Maar uh, ik wou hopen dat het goed gaat. Volgens mij wel, toch? Mooi. Daniel is lekker aan het genieten. Lucas, Niels, Robert, Jury, Patrick, Dave... Dat was de app van Slam, zit vol. En jouw appje kan daar zeker nog bij. Waar zit je te luisteren, Vinken? Ben je brak van het uh, kerstuitje met werk? Laat het weten in de app van Slam. Ik ben benieuwd. Want het is nog probleem op de A15 bij Pernis. Daar is een vrachtwagen met uh, oud ijzer geschaard. Houd er even rekening mee. Parallelbaan is wel open. En er wordt hard aangewerkt door uh, vadertje Rijkswaterstaat. En voor de rest houd er rekening met de vertragingen. Vooral niet eens vanwege de skivakanties richting het zuiden. Maar vooral vanwege de grenscontroles en natuurlijk ook wel de skivakanties richting het oosten. Op de A1 en de A12 van die grenscontrole, die wordt alleen maar drukker en drukker. Ja, en je moet er wel doorheen uiteindelijk. En die Duitsers die blijven gewoon kijken in die auto van je, dat je dat wel weet in ieder geval. Voor je party van het weekend met om 12 uur mix marathon Request. Jouw platen natuurlijk al welkom in de slam WhatsApp. En om 5 uur gaan we los met de 15 grootste clubplaten van het land. Mixmarathon Marathon Charts. I was so blind Stap je wel in. Love Songs van Prospa. Die is iets nieuwer. En hoor je in de set van Dawn. Het is een uh, lekkere week geweest wel, toch? Voor mijn gevoel ook zo voorbij. Het meeste bijzondere nieuws deze week vond ik... een aflevering van de Keuringsdienst van Waarden. Op de buizen die altijd wel weer consumenten dingen blootleggen. En uh, ik weet niet of jij er ook mee bent lastig geval op instaan. Maar Modders Earth. Met van die wasstrips die beter zouden zijn voor het milieu. wat blijkt die wasstrips ook van Modders Earth... Er zitten vol met plastics. Ja, ja, dan zeggen ze plasticvrij, maar dat is niet waar. Dat is gewoon niet waar, Dat is een hem. We worden altijd genept, hij zegt. Eén ding wordt je niet mee genept, namelijk dat dit de pre-party is van het weekend. En dat is maar goed ook, want volgens mij zijn we toe aan het weekend en de kerstvakantie. Mix Marathon met Ferwick Da, hier bij Sle. Mi y'all kill them, we know Y'all pickin' me, dino. y'all kill them, we know We are the kids we didn't know. Slam. Toeter Thijs is er ook bij. Noma, Ring A10. Hey, lekker. Ja, die mag alleen toeteren als hij uh, buiten de woonwijken zit. Dus dat is vaak de reden dat er geen uh, toeter bij Toeter Thijs te horen is. Over verkeer gesproken. Zullen we kijken. Eén vertraging nog steeds. A15 Oost voor naar Ridderkerk... tussen Charles Groen en IJsselmonde. Daar een ongeluk gebeurt. Geschade vrachtwagen met heel veel metaal. 34 minuten. Eén flitser. A15 Maasvlakte, Rotterdam. Bij Hoogvliet kan ik meteen boodschappen doen: 47.5 daar. En het weer droog, zonnig, 11 graden vandaag. De slam. Tom Deze zegt niet normaal. Eén van de betere van de afgelopen, nou ja, de afgelopen half jaar. Zoveel gevoel weer. ja, vocalen van Jocelyn Brown. Gemaakt door Chloe uh, Gagné en Luc Aletti. In de set van Fabric Doll hier bij Slum. Ja, er komt een audiobericht binnen van 30 seconden. Dat vind ik dan net een beetje te kortig allemaal hè. Maar... Kom maar even een stukje luisteren. Wesley stuurt dit namelijk deze kant op. Thomas, goeiemorgen Matje. Eind over de gekste. Weer op de drukker. Ik ga lekker even voor de pauze, ga ik even de rug breken van de route. Alleen maar tien kuubjes vandaag, alleen maar gesloten. Nou ja, dit wordt allemaal heel... Maar Wesley, lekker dat je erbij bent jongen. Uh, Lucas van Rooij heeft een minder goede ochtend. Verslapen vanmorgen, maar door de mixmarathon kunnen we toch gewoon weer door. Lekker. Ja, het is ook af en toe een koortsdroom werken bij uh, Slam. Er zitten heel veel andere radiozenders ook bij deze hut. Wil ik koffie halen, staat Jaap Reesje maar opeens in de kantine te zingen. Het is, het is vreemd om hier te werken. you want to do gedaan in uh, de Studio en uh, ik zie een grijze wereld hier nog. Maar goed nieuws! Goedemorgen, het wordt uh, zonnig hier en daar en uh, ja, een beetje bewolkt. Maar wel droog en 11 graden vandaag, lekker. Ik heb uh, zometeen om uh, 10 uur mijn beoordelingsgesprek, een jaargesprekkie. Bij de grote baas op schoot komen zitten en kijken of ik me netjes heb gedragen dit jaar. En, uh, uh, Martin is natuurlijk nog een mooi bericht, Thomas vriend, alles lekker. Draai jij op een moment Slam in je eentje? Ik hoor je bijna in elk programma. Ja, show gedaan deze week inderdaad. Uh, stuur dit door naar de baas, het gaat helpen. En uh, zometeen Sam Veld in de mix een uur lang. Ik blijf bij je. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix. Met Slam ga je niet suf. Uw, saai. En kalmpjes. Maar knallend het jaar uit. Vanaf maandag. Hou ze in de pauze. XXL. Like this Sluit 2025 af met confetti uit je speakers. Hou ze in de pauze. XXL. Vanaf maandag. Slam.